Dit is in Nederwit met het NOS-journaal. Het CDA van PVV-leider Wilders tijdens de algemene beschouwingen. CDA-fractievoorzitter van Haarsma Buma heeft Wilders erop aangesproken. Wilders gebruikte woorden als bedrijfspoedel en schoothondje voor PVDA-fractievoorzitter Cohen. Van Haarsma Buma noemt de uitspraken van Wilders respectloos en zinloos. Ook cda vicepremier Verhagen was kritisch over het taalgebruik van Wilders. Als het bedoeld was als humor heeft hij de plank flink misgeslagen zei Verhagen. De eerste dag van de algemene beschouwingen stond er verder vooral ook in het teken van aanvaringen tussen Wilders en de oppositie. Vooral Wilders en PvdA-leider Cohen kwamen verschillende keren hard met elkaar in botsing. De leider Roemer wil van het kabinet horen of het nog wel wil samenwerken met de PVV. Morgen antwoordt premier Rutte de Kamer. De Palestijnen zijn teleurgesteld over de weigering van president Obama om in te stemmen met een volwaardig Palestijns lidmaatschap van de Verenigde Naties. In zijn toespraak tot de VN zei Obama dat er alleen een Palestijnse staat kan komen via rechtstreekse onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. De algemene vergadering van de VN zal wel een Palestijns lidmaatschap goedkeuren, maar de Veiligheidsraad niet, omdat de Amerikanen daar vetorecht hebben. De stemming zal over een paar weken zijn. Abbas wil vrijdag een verzoek bij de VN indienen voor het lidmaatschap. Het Griekse kabinet heeft nieuwe bezuinigingsmaatregelen aangekondigd. Daarmee zal Griekenland aantonen dat het aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, zijn regeringswoordvoerder. Griekenland blijft in de eurozone, verzekerde hij. Na een kabinetszitting van ruim zes uur werd bekendgemaakt dat het aantal ambtenaren met 30.000 omlaag gaat en dat er op de pensioenen verder wordt gekort. De maatregelen moeten Europa en het IMF over de streep trekken om Griekenland een nieuwe lening van 8 miljard euro te geven aan het weer, vannacht wisselend bewolkt af en toe wat regen en minimaal rond 11 graden morgenochtend nog kans op een bui morgenmiddag droog en zonnige periode het wordt dan een graad of 17 dit was het Zandvoort heeft het en jij beleeft het zon, zon. zon. Zee. zee Zandvoort en zomerhit dit is de zomer van ZFM met nu Tep -tlappy.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 Chati guno taranch vibhavam vittanya Sakalam twadiya charane, bhaktim sadanischala.